Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Wopke Hoekstra lijkt een nieuwe klus te hebben. Het demissionair kabinet wil dat hij Frans Timmermans gaat opvolgen als eurocommissaris in Brussel. Onze correspondent daar, Kiesja Hekster, is dit nou een verrassing? Nou, toch wel een beetje. Hè. De naam van Wopke Hoekstra die ging al wel rond, al wat langer. Maar uh, de naam van Sigrid Kaag ging ook heel hardnekkig rond. En die vonden ook, die partij D66, dat zij aan de beurt was. Ja, maar nu wordt CDA Hoekstra dus genoemd. En als hij echt wordt gekozen, dan gaat hij zich straks vooral bezighouden met klimaatplannen in Europa. Nog steeds blijft het aantal internationale studenten in Nederland toenemen. In de eerste helft van dit jaar ging het om zo'n 1200 studenten meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het demissionaire kabinet wil dat er juist minder internationale studenten deze kant opkomen. Ook onderwijsminister Dijkgraaf zegt dat het zo niet heel lang meer door kan gaan, omdat er veel te weinig huizen en kamers zijn. In België is er een groot tekort aan muntjes van 10 en 20 eurocent. En als er niks aan gedaan wordt, hebben sommige winkels over een paar weken helemaal niks van die centjes meer. Terwijl er volgens deze expert wel genoeg munten zijn. Het probleem is dat die munten niet optimaal circuleren. Dat die munten ergens worden opgepot bij de particulieren thuis, op andere locaties. Ja, veel mensen houden ze dus gewoon in de spaarpot. België hoopt dat die centjes nu uit andere landen kunnen komen. In hockey doe je met een stokkie, maar ook nog altijd in een rokkie. Tenminste, dat rokje was altijd verplicht om te dragen. Maar dat lijkt te veranderen. De vrouwen van het Engelse team hebben net namelijk voor het eerst ook in broekjes gespeeld. Volgens oud hockeyer Ellen Hoog is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor de kleding, die vrouwelijke topsporters willen dragen. En je ziet natuurlijk ook wel een beetje een trend in de sportwereld. Bij Wimmelden gaan de witte onderbroeken mogen eruit. De Engelse voetbaldames hadden volgens mij geen witte broekjes. Dus er verschuift een beetje van alles. En ik denk alleen maar, ja, dat is alleen maar goed, toch? En de uitslag is inmiddels ook bekend. Nederland is door naar de finale van het EK. Heb ik nog wat weer voor je? Vanavond is het op de meeste plekken droog. Morgen iets meer bewolking, ook met buitjes. In het Zuidoosten is er kans op onweer. En een graadje of 23 wordt het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Uit deze Van Astrid te laten horen in deze Alternative FM op 24 augustus 2023. En waarom? Omdat het namelijk precies tien jaar geleden is dat ze het album Box hebben uitgebracht. Deze groep uit Utrecht bestaat uit drie heren. Bo Manning, Julian Silke en Ray Murphy. En vandaag is er weer een einde gekomen aan een stille periode, want het heeft heel lang geduurd. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht, Death Wisher, En die ga je straks ook hier horen bij ons in Alternative FM. Dus welkom bij deze Alternative FM. En we hebben natuurlijk ook wel wat nodig nieuw materiaal wat we mogen draaien. Terwijl dat morgen pas uitkomt. Zo gaat het dan in dit programma vaak wat dat gaat. Straks in de tweede uur gaan we praten met een dame, met twee dames van Volks. Perspective. Het is een Delftse band en uh, ze zijn bezig om uh, um, ja, een beetje een ep, een debuut ep, geloof ik, uit uh, te, te brengen. Maar we horen we straks van uh, Nola Houtenpen. de drumzoner en uh, de dame die, denk ik, de frontvokalen voor de, de rekening neemt. En dat is Liz Hogeveen. Ze komen uit uh, Delft en we gaan straks uh, allemaal beluisteren met uh, wat ze dus allemaal doen. En de tweede, uh, die vanavond, dat is in uh, het laatste uur, dat is... En hij uh, maakt techno. En dat is dan niet de keiharde techno. Maar gewoon een beetje de vriendelijke variant. Een beetje het uh, donkere. En het wat... Ja, min of meer een wat rustige. Dat uh, is uh, straks... Uh, om een uur of half tien. En hij komt uit de buurt. Want hij komt uit Haarlem. Dus het is, uh, wat dat gaat uh, ook nog wel een beetje lokaal. En regionaal vandaag. Geldt niet uh, trouwens uh, voor deze tante. Want uh, ja, zij uh, heeft in... Mei van dit jaar haar release show gedaan. En ze is toch al een beetje de wereld over geweest. Zo niet in Europa, in Berlijn. Nee, niet in Berlijn geloof ik. Maar in Engeland heeft ze een aantal dingen heeft ze opgenomen. In Manchester, daar heeft ze hoofdzakelijk het materiaal genomen en opgenomen voor het album. Wat ze dit jaar dus heeft gepresenteerd. Dat gebeurde dus in de Melkweg in mei van dit jaar. Dat was Iggy. En daar staat dit hele mooie nummer op. En hij is behoorlijk actueel ook. Eh, wat het wat gaat met uh, al die nadigheid daar ergens in Oekraïne en Rusland. Daar heeft het dan ook uh, mee te maken. Want wat moet je doen als de vrijheid op een gegeven moment op het spel staat? Nou, hier heeft ze de Mira met The Danger of Freedom. Watching the TV showing a second Chernobyl eh. No oh, way the steady gums with your, your metallic cut. Hope you start to feel again someday. Can't trust you on a single word you say. Cause you fake that, you like me. You think that I don't know. Fingers touching my skin, tender and soft. It's like you do it remotely. Controlling yourself, distant love. My hair is standing on end But you feel so insensible Why do I still stick with something? Let it ring oh, oh, oh, oh, oh, oh You're away while you're here I left you, shell and disappear. Why do I let you come near me? Question everything you do oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. There's nothing else Okay. <laughs> De single heet Floating, dit is zijn meest recente, die is uh, vorige week uitgekomen. Elliot Boyd, manneke heet het uh, nummer en het is uh, de winnaar van de Rob Acta Award van 2022 uh, geweest. Dus hij weet wel wat uh, prijs te winnen is. De voorhoorde je de mirror met uh, de Danger of Freedom. Met deze dames zijn we bezig en of ze dan ook uh, wil gaan komen, dat hangt helemaal van de band af. Um, de bedoeling is waarschijnlijk de eerste donderdag of de tweede donderdag, zoals het er nu naar uitziet. Maar ja, we moeten nog even afwachten. Verlie de Spiegel met haar eerste single, de debuutsingle, met Backyard. Swimming in the backyard Going the church. Waking all my senses. If I keep going round, I'll see the sky. Oh, I Going round in circles all the time, looking for your memories If you keep going round, you'll see the sky You got desires, Desire, desires, coming from memories If you just keep going around and see i'm safe and warm you make me feel so strong yeah i guess i love you you don't even know it's something that i won't ever show Show, something that just ever grow. Twee nummers heb je kunnen horen. Eentje iets van de Verliende Spiegel, het nummer heet Backyard. En het tweede nummer dat is van Tuskhead, die zijn hier ook bij ons geweest. Maar daarvoor waren ze ook bij een radio-treder actief geweest, die is van collega. En misschien ook wel radiovriend Maarten Verduin. Want uh, die werkt ook met een uh, boterij mensen op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Aan een uh, programma waar ook nogal veel mensen voorbij komen die uh, wat in de mars hebben. En Tuskhead was daar ook een van. Twee mensen zijn dat zelfs: Patrick van Zandwijk en Robin Godschalk. Uh, en deze versie, I guess, kwam uit dat soort programma. Podium 107.1 bij uh, RPL Woerden. Altijd op de zaterdag. ...te vinden tussen 4 en 6. Um, en die Robin Godschalk... er is ook nog, nog iets bijzonders mee aan de hand... ...want die is vandaag jarig. Zij is niet de enige jarige... ...want uh, er is er nog één... ...en uh, toevallig hebben zij ook... Uh, ...net een uh, meest recente werk afgeleverd. Uh, dat uh, hoor je straks in het uh, laatste uur... ...want uh, dat is zo pittig... ...dat we dat wel in het uh, laatste uur kunnen wel laten horen. Deze dame hadden we vorige week aan de telefoon... ...en toen was de enige Formule 1-wethouder hier te gast... Maar hij heeft ook een hele culturele achtergrond. En zelfs, uh, hij weet ook nog behoorlijk wat uh, van muziek, bemoeide zich behoorlijk met het uh, gesprek wethouder Jan-Jaamp de Kloet. En de dame in kwestie waar het over ging was Caterina Rodriguez. En samen met Emmanuel Flo heeft zij een single uitgebracht die we vorige week ten delt mochten houden. Dat nummer dat heet Tegero. Hey. Tomando sabe que lo voy a echar Corriendo, comienza a gritar No lo dejo con gana Creen que somos solo panas, mato a los gana Se pone bejaarda, escondida, va pa' mi chas Want wij zijn beide mensen met een rugzak op in dit leven Ik vind het geen probleem, dingen lopen hoe ze lopen Kan mijn ogen niet geloven Dat ik keer op keer weer val voor jou Ik ben lang gestopt met hopen Dat jij mij ziet zoals ik jou zie Maar volgens mij ben ik vrij. Er gaan een hoop dingen door mijn hoofd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 zijn mijn nummer 1, Mijn hoofd is in de wolken, yes, ik denk dat ik het weet. Vanaf nu niet meer alleen, we komen overal doorheen. Dat heb jij me ooit geleerd? Er zit vast in mijn systeem, mama. Er gaan een hoop dingen door mijn hoofd heen. Het voelt als een blok aan mijn been. Ik weet niet wat het is, mama, maar volgens mij ben ik verliefd. En niet een beetje ook. Yes, het vast in mijn Een die we morgen. Een single die morgen uitkomt. En vanavond mogen we een laten horen. Darjano! En de nieuwe single van hem heet uh, Volgens mij ben ik verliefd. Dat nummer dat, dat heeft hij gedaan met Dami. En die kent hij in uh, de periode dat hij ook uh, zelf heel actief... eigenlijk denk ik nog steeds bij Black zit. Want uh, dat is een soort van ja, samenwerkingsverband... Uh, met meerdere nederhoppers en rappers bij elkaar. En dit was dan het meest recente werk uh, van D'Asciano. Nou stond er ergens in het persbericht een EP... die, ja, dat denk ik, het zijn elf nummers. Dus het is toch eigenlijk een album? Dus ik heb het maar eventjes weer uh, voor mijn maatstaven een beetje veranderd. Uh, want uh, dit uh, komt morgen ook bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, op de website uh, uh, te staan. Want dan nemen we mee in de rubriek Nieuwe Muziek. Uh, daarvoor hoorde je Catharina Rodriguez samen met Emmanuel Flo... en uh, de nieuwe nummer van haar heet Kero. Er komt uh, bovendien nog meer aan... Uh, als we het uh, over collega's hadden... want uh, we hadden het net over Maarten Verduin... Uh, ken ik ook nog een andere. Die, uh, die zit bij uh, de lokale omroep... van Volendam-Edam. Sterker nog, hij is hier ook te uh, gast geweest... Uh, maar toen was hij hier in uh, de rol van muzikant. Roy de Smet hij heeft zelf ook een radioprogramma... tussen 6 en 7 op... nee, tussen 7 en 8. Ik moet goed zeggen, op de maandagavond. Goed programma. En uh, daar draaide hij voor mijn doen... toch best weer een heel mooi nummer... Het is al wat langer uit, maar goed. Hij uh, heeft het uh, gewoon laten horen. En ik denk: waarom heb ik dat nou niet eerder gehoord? Ja, dat zijn van die dingen dat je dan op een gegeven moment uh, de dingen wel eens mist. Latania Alberto, zo heet de dame in kwestie. En het nummer dat heet Landing Soft. If I got On my hands Off defending my legacy You know my heart's parted even deep the same you recover me oh. No wounds and no bandages Gonna make its way to my genesis My riches on these escapes are my premises. Sincerest belief, just like I have been raised to be five new life. check and joy yeah, ain't that a sweet life? Nothing but blue skies and white picket fences, none of them Hollywood extremes. The king of the football team is living this suburban dream. Cause all the cool kids peaked in high school. And maybe they're the lucky ones. Cause I'm just a dreamer With my head in the clouds Afraid to look down Hey Michael, remember speeding down the highway And stargazing on the boulevard under the bridge Reckless kids Careful not to get caught remember They change. En dat was het. Zillen, was dat Xilan moet ik eigenlijk zeggen. Want hij is de tweelingbroer van Jean-Guy McCoy. Um, ja, die twee die hebben nogal uh, behoorlijk wat, wat met elkaar uh, gemeen. Uh, want ze maken bijna dezelfde soort uh, muziek. Hoewel, hoewel, er zit toch wel een uh, duidelijk uh, verzeel. Uh, dit, Suburban Dreams, dat is uh, de laatste single die vorige week is uitgekomen van Xilan. En waar gaat het over? Het, uh, het is uh, een beetje het uh, verhaal over een queer coming out. Want uh, dan, uh, dat zijn toch wel de meeste nummers uh, die dat uh, met zich mee hebben. En Xilan uh, vertelt uh, behoorlijk beldend het verhaal tussen twee, uh, van twee tienerjongens. Wiens liefdesverhaal bezwijkt onder de druk van de heteronormatieve samenleving. En dat door de ogen van het uh, hoofdpersonage zijn ervaring zichtbaar die een achtbaan aan emoties beschrijven. Dat gaat van melodramatisch zelfmedelijden... tot subtiele, wraakzuchtige woede. Het is het verhaal over de liefde die het niet wint van de wereld... en waarin hoofdpersoon Michael... want dat heb je duidelijk kunnen horen... kiest voor de veiligheid van een traditioneel Westers gezinnenleven... en daarmee een deel van zijn eigen identiteit ontkent. Er zit weer een kikker in mijn keel. Maar ik probeerde het even verder af te maken. En omdat hij... <coughs> Ooit zich in verbonden heeft gevoeld met het vertellen van het verhaal. En dat is de reden waarom hij het ook toevertrouwd heeft in een tekst van Suburban Dreams. Dus dat is het verhaal achter deze single. Daarvoor hoorde je Latania Alberto met Landing Soft. Deze draaide collega de Smed trouwens ook. De dame in kwestie komt zelfs hier oorspronkelijk uit de buurt... Leah Rai, en bovendien in een eerder leven is ze hier ooit geweest met een band. Lisa en de Lumberjacks genaamd. Ja, toen waren ze hier ook nog. Uh, dus we hebben er ooit uh, haar sowieso in de studio gehad. Maar uh, de carrière van Leah Rai heeft behoorlijke vlucht uh, genomen. En een van de tracks die ze eerder dit jaar heeft uitgebracht. Volgens mij heeft er je deze ook, laten we horen. Oh my god! Oh my god. Try to keep me slow Try to burn me like you did before My dark hair on your wooden floor We Overgrown, overshadowed by your trembling hands They keep me small and I wanna dance Ik beloof hem zo dadelijk nog een keer te draaien, want uh, mijn hele plan uh, wordt uh, in de war geschopt. Misschien uh, dat ik hem... Nou, ik weet het eigenlijk niet of ik hem uh, nog uh, daarna kan draaien... ...want anders kom ik in de knoop met Jan uh, met in twee telefoongesprekken. Maar dan heb je met die plaatselijke uh, gekke die dan op een gegeven moment uh, 3 miljoen streams aantikken. Dat is geen uh, miljard, uh, Edwin Keur. Uh, Lambda, want dat is, uh, de man, uh, Edwin Keur is de man achter Lambda. Hij is uh, veelvuldig gedraaid op uh, dit radiostation al ergens in de jaren negentig... toen we nog, uh, nog bij een, uh, een of andere duister dansclubje zaten. De Jengs graamt in de, de Kosterstraat. Van 8 tot 10. Altijd een beetje hassen, Zoals uh, collega Pim Bergkamp dat altijd heel mooi wist uh, te omschrijven. En Edwin uh, was dan een van de mensen die dat uh, liet horen. En ja, uh, wat deed je dan op zo'n avond als die? Zaterdag. Dan promoot je je eigen product in ieder geval. Ik zou het ook hebben gedaan uh, in ieder geval. Xelan, hoor je ervoor? Nee, niet eigenlijk uh, ervoor. Oh My God van Leah Rai. Die hoor je ervoor. We gaan gauw verder, want we hebben nog best nog wat weg te draaien. Bijvoorbeeld dit sluit er toch wel een klein beetje op aan. For You. En dat is Nederlands talig dance met bolleke elektrolagen. Het is goed hoe het is. Dat zoals je nog nooit hebt gezien. Als Ik vind het goed hoe het is. Tussen jou en mij Het is maar een levensfase Voor ons allebei Geen volgens meer Niets dat ik mis Ik wil altijd meer En ik ben vrij om mezelf te zijn Ik vind het goed hoe het is Ik weet wie ik ben Voor jou en mij hebben twijfels uit het rand, Kijk eens wie wij nu zijn en kijk eens waar wij nu staan Alles wat er is, is voor jou Om dichter bij mij te zijn Ik heb niks te klagen, niks uit mij Voor jou om dichter bij mij te zijn. voor Daar schuilt Maxim Oostenbrink achter. Want dat is degene die dit doet. Dit Nijver... Ja, dit... Dit heeft hij min of meer uitgebracht. Even nog het laatste nieuws over Lambda. Die moest de hond in bad doen. Want die was, op een, was even met een dode bruinvis aan het rollenbollen geslagen. Maar ja, dan moet die hond natuurlijk wel in de was. Want daar houdt de wederhelft van, van DJ Lambda dus niet van. Maar goed, we hebben er nog één. Dat is ook een nieuwe single die morgen uitkomt. Het is nachtlicht en hun nieuwe single heet Dichtbij.